Het sluiten van Amerikaanse bedrijven vanwege het coronavirus... kan leiden tot een economische krimp van 20 tot 30 procent dit kwartaal. Dat zegt de president van de Amerikaanse Centrale Bank. De afgelopen maanden zijn 36 miljoen Amerikanen hun baan kwijtgeraakt. Veel bedrijven dreigen failliet te gaan. De bankdirecteur denkt dat de werkloosheid kan oplopen naar 25 procent. En een volledig herstel van de Amerikaanse economie is volgens hem pas mogelijk... als er een vaccin is tegen het coronavirus.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 In Rotterdam-West is vannacht een explosie geweest bij een woning. Het pand is daarbij beschadigd geraakt. Ook sneuvelde ruiten in de omgeving. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. De twee inzittenden zijn later in Amsterdam opgepakt. Of ze wat te maken hebben met de explosie, wordt onderzocht. Hetzelfde pand in Rotterdam werd afgelopen donderdag nog beschoten. Ook toen vielen er geen slachtoffers. Het weer...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 You and me Twisting the bones until they snap I scream at no one lady I'd love to please her I'd love to care But she's not there And when I find you Want to stay I know you stay.